Lady my Alleen nog een vergoeding voor duidelijke aandoeningen als depressie of schizofrenie. Het kabinet is in principe akkoord gegaan met het nieuwe plan van staatssecretaris Bleker voor de het Details zijn nog niet bekend. Maar het komt erop neer dat een flink deel van de polder toch onder water wordt gezet. Het kabinet wilde eerst het wiegepolder droog houden... maar kon daar nu van terug onder druk van Brussel. Het Amsterdamse SP-raadslid dat doodsverwensingen op zijn Facebookpagina heeft gezet... aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder is geschorst. De politicus suggereerde dat hij Rutte wilde ombrengen... en Jort Kelder wenste hij allerlei ziekten en ook de dood toe... SP-leider Roemer noemde de tekst schandalig en de schorsing terecht. Het weer wisselend bewolkt en vanavond overal droog. Ook morgenochtend wat bewolking. De rest van de dag wordt vrij zonnig en het wordt zo'n 12 graden. Zondag nog meer bewolking en een frisse Noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan 50 files, bij elkaar 200 kilometer. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Blarikum en de Afrit Bunschoten 9 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Kudemorg en knopen Dijl 9. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd bij knopend Rottenpolderplein. Twee rijstroken zijn dicht. A10 de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en knooppunt Amstel 9. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 6. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de Rijst 7. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Sliedrecht West 7. A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 8. Verderop voor de brug bij Gorkum 6. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leus de Zuid 7 kilometer.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 You want to be a rock star With blue on bunnies in your bed mm. Well, remember when you're rich That you sold yourself for this You'll be famous cause you're dead So don't go I don't want to take you dancing Oh, when you're dancing with the world But You can flash your camera Jij houdt van iedereen, Tim. <lacht> ik hou van iedereen. Zijn lijf op de radio. Ook. Maar goed, maakt niet. Dat maakt helemaal net. We beginnen eventjes met de nieuwschappen. Maar jij wilt natuurlijk weer een leuk bedje eronder, hè, Toby? En je gaat hem ook gewoon krijgen Je krijgt gewoon de klaan. Want jij houdt van klans, toch Toby? Ik hoef geen muziekje eronder. Wel. Vind ik leuk. Succes. Oké. Komt hier Door geweldige dood op een machinist in Brussel, ja. is het openbaar vervoer in Brussel voor drie dagen stilgelegd. Dus ja. er was gewoon in... Brussel drie... Nee, je bent er niet ja, aan het nee, doen. Nee, maar jij maakt een hele grote fout. Je Top. zei een geweldige dood. In plaats van een gewelddadige... Dat lees ik uit, Dat Ik heb deze grap drie keer geoefend. En ik lees al die drie kom keer... Kom op jongen, je dooddadig kan. Dooddadig dood. okay. Nou, nog een keer, opnieuw. Door gewelddadige dood op een machinist in Brussel... lag het openbaar vervoer rond en in Brussel stil voor drie dagen. <lacht> Top grap. Nee, nee, hij, hij, nee hij komt nee, nog. Hij oh, hij komt nog. Kom. Oh, hij komt nog. Okay. Dus maar stel. ach, die Belgen die moeten zich niet zo aanstellen. Het... Het... het Openbaar vervoer stilleggen voor een, voor een ja. dode. weet je. Er zijn wel ergere dingen. Wij leggen het alleen maar stil als er iets is van sneeuw. <laughs> in, Rotterdam zijn, in Rotterdam zijn twee gewonden geraakt. Ja. De Dabers hebben al sorry gezegd. Ze probeerden namelijk niet die mensen dood te schieten. Maar ze probeerden gewoon die irritante Danny de Munk van de Erasmusbrug af te knallen. Jezus! <laughs> Dat is <Jesus>. <laughs> en, Wat was niet goed? Uh, prinses Ariane is afgelopen week jarig. Is afgelopen week jarig? Was Vervolgens. afgelopen week Was afgelopen oké. Ja. afgelopen week jarig. Okay. <laughs> afgelopen jarig. er tijd zoveel dingen rond het koningshuis dat het nieuws over prins Fries een beetje ondergesneeuwd raakt. Wijk als majesteit als u zit te luisteren, dit was een grapje. ik, las <laughs> laatst dat Maxima de meest fotogenieke oranje was. Waarop ik denk dat het is <laughs> want die ligt stil. Ja, die kan je best makkelijk fotograferen inderdaad. Ja, Oh, oh. Daarom doe ik de grappig. Ja, daarom. <laughs> Vanwege het 125 jaar bestaan van Albert Heijn hebben ze nu iets nieuws zonder. Dat zijn mini-producten. Dat zijn dus hele kleine potjes nee. en hele kleine potjes Hagelslag. Van Vels heeft al een bonuskaart aangevraagd. <laughs> Mini-bonuskaart. <laughs> en de minister van Economische Zaken, die Kees de Jager was in Italië. Hij was daar voor de Eurocrisis. En uh, de paus liet meteen voor zi van zich horen. Hij zei namelijk bedankt voor die bolle <laughs> Top. <laughs> dat waren ze. Oké, okay, mooi. <laughs> Tim is nu echt... Oh, hij is terug. Wil je meteen doorgaan eigenlijk? Gaan Moet ik meteen doorgaan? Als jij meteen door... Nou, dan uh, bij deze goedenavond met de formule 1 update van deze week. Oh, het leukste momentje van, uh, van de show vind ik. Zeg, wil je niet zo naar me kijken als je dat <laughs> doet? Godver. Oké, uh, nou aankomend weekend hebben we de race van China, ja. uh, circuit van Shanghai is het toneel voor de derde race van dit seizoen. En wanneer uh, wordt die uitgezonden? Wanneer die <laughs> wordt uitgezonden? Nou, uh, de race zelf is op zondag, zondagochtend vroeg op RTL 7, Veilig, veilig, veilig, ja. En op zaterdag <laughs> hebben we nog de kwalificatie. Leuk. Mag ik eerst mijn verhaaltje afmaken, want dan uh, gaat het helemaal nergens over natuurlijk. Nee, jullie door mijn en grappen en heen, ik kom die jongen Hij komt helemaal hier voor naar hier, voor ons. Ik heb hem helemaal lazers gehaast. Over het fietspad die... ja, goed. Okay. Door de files heen Maar goed, maakt niet uit Stonden de op de fietspaden? Weet ik niet ah. Vanmorgen heel vroeg was de eerste uh, vrije training van dit weekend ja. Het, ja het regende best hard En uh, de baan was volgens de rijders echt heel erg glad Heftig uh, Leuk voor ons Nederlanders is dat uh, Guido van der Garde zijn eerste echte testmeters heeft gemaakt Er wordt heel hard gelachen, ik snap niet waarom Maakt verder niet uit, ik ga wel verder uh, Ja, hij heeft dus zijn eerste meters gemaakt uh, in de caterum En de jonge Wie? Nederlander was uh, Wie? Wie? Guido van der Garde. Oh, Guido. Zo, oh ja, dat hebben is... We die niet, kunnen we die niet even bellen? Ah, die zit in China. Doe maar niet. Dan gaat uh, gaan de <laughs> kosten omhoog. Is ja, is heel duur. Uh, hij had nog niet eerder gereden dit seizoen. En uh, was dan ook heel blij om zijn eerste meters te maken. Uh, hij wist van tevoren wel al dat hij een paar weekenden zou mogen gaan rijden. Maar dat was nog niet bekend dat het China zou zijn. Dus het kwam als een verrassing voor hem. En dat ging eigenlijk heel goed. Uh, een ander leuk nieuwtje is dat we sinds deze week... Dit is leuk voor Karim. We hebben sinds ja. deze week twee vrouwelijke testrijders in de Formule 1 rondrijden. Echt? Dus kan nou helemaal je weggezet. Wat is het kapot? Dat weet ik niet. Oh. Stond niet op internet. Ga ik wel wat beter voor de tv. Ja, moeten we toch even met de loop voor de tv. Um, in de vrije training was uh, Lewis Hamilton de snelste. Uh, hij was ruim een seconde sneller dan de rest van het veld. Verrassend. Hij Verlazend. had wel een probleem hè? Hoor ja, ze... ja, hij had een uh, versnellingsbakwissel gedaan en dat mag niet. Dus hij wordt sowieso, wat er ook gebeurt, in de quali wordt hij uh, vijf plekken achteruit gezet. Gelukkig. Ja, nou, ja vind ik niet. Nou, ik weet waarom, waarom gelukkig, kan ik ja, wel uitleggen, omdat getreemd. het dan weer leuker is voor de kampioenstopschijt, omdat hij dan moet gaan... Uh, hij staat helemaal geen eerste. Weet ik, maar het is gewoon leuk. Want hij had toch gewonnen? Nee, hij nee, had niet gewonnen? Al. Je moet ik, wel opletten vriend. Ik ben het alweer kwijt. Uh, de eerste race had Button gewonnen en de tweede Butner race Alonso. Alonso. Dat je het oh. niet bijhoudt, kijk. Ja, ongelooflijk. Jesus. Ik heb het allebei gezien, maar ik ben het weer vergeten. Ja, ik onthoud het tenminste ja, ja. Dus zo vroeg, is het een normaal, mensen nou, We gaan verder Verder zagen we dat uh, de beide Mercedes'en met Rosberg en uh, Michael Schumacher uh, nou ja, Dus op ruim een seconde uh, de tweede en derde tijd neerzetten Zo uh, Ja, dat ging prima uh, Ja, Van der Garde kreeg door het slechte, uh, slechte weer Uiteindelijk weinig kilometers, maar was toch tevreden met zijn optreden. Hij was maar ietsje langzamer dan de ook wedstrijden rijdende teamgenoot Kovelijnen. Dus ja, hij zelf en team waren tevreden over zijn eerste meters. Ja, en Kovelijn heeft natuurlijk veel ervaring. Maar. Ja, Kovelijn heeft veel meer ervaring. Um, vervolgens was er nog de tweede vrijtraining van vanmorgen vroeg. Uh, de baan was op de ideale lijn helemaal opgedroogd. Dus er kon wat serieuzer gereden worden. Mm -hmm. En we zagen dat de snelheid, uh, snelheid hoe noem je dat? Snelheid... Snelheden. Snelheden, ja, het is heel warm. De snelheid bij de Mercedes er weer goed in zat <laughs> En deze keer was het dan ook Michael Schumacher die uh, ja, de vrije training eigenlijk op zijn naam schreef Kijk uh, Button had Schumi. dat probleem met zijn helm, ik kwam dus niet in de buurt w Problemen met zijn helm, dat vind ik leuk dat Ja, er was wat uh, met, zijn, met zijn vizier geloof ik Dus uh, dat klapperde en dat is heel vervelend tijdens het rijden het. Heeft hij eigenlijk een applaus? Ja, ja heeft hij toch wat uh, te horen ah. inderdaad Goeie grap dat is uh, gewoon geen grap. Hamilton werd netjes tweede en de derde tijd werd genoteerd door Sebastian Vettel. Nou, hey, onze Red Bull coureur kwam dus weer in de buurt voor het eerst eigenlijk dit seizoen. Begint weer ergens op te lijken. Uh, tijd, want hij heeft een hele lange tijd natuurlijk is hij gewoon is hij een beetje weggezakt. Bagger weggezag. geweest. Ja. Hij heeft er helemaal niks van gebakken inderdaad. Is uh, gebakken. Oh. Maar het wel correct Nederlands natuurlijk. Hij weet helemaal niks van Af, Ja, nou, nou, Hij zegt het prima. Ja. Ja, Best verder. goed ja. geïmproviseerd. Uh, ja, verder de afgelopen weken hebben we meerdere verschillende verhalen gehoord over dat de wedstrijd van Bahrein niet door zou gaan in verband met ja. eventuele terreurdreigingen. Nou, de FIA heeft het allemaal onderzocht en ziet niet in waarom er überhaupt een aanslag, aanslag gepleegd zou worden op dan wel het circuit, dan wel de rijders, dan wel de toeschouwers en laat de race dus rustig doorgaan volgend het weekend. Bernie, hè? geld. Bernie, ja, Bernie ziet geld vliegen als het niet doorgaat. Uh, aan de andere kant hij heeft het geld volgens mij al lang binnen zitten, dus ja. het maakt helemaal niks uit. En als laatste nieuwtje hebben we nog het feit dat Lotus een protest had ingediend tegen de nieuwe achtervleugel van Mercedes. Um, ook daar heeft de FIA naar gekeken en heeft besloten dat het nieuwe DRS-F-duct systeem wat Mercedes hanteert, uh, dat zou extra helpen met de geleiding van de ja. lucht. En er zou dus een betere aerodynamica uit voortvloeien. En dat is volgens de FIA gewoon conform de regels, dus en, niks aan de hand. En wat hebben de Force India's gedaan? Uh, de Force India's, ja een beetje middenveld, niet, oh, niet spectaculair. Gewoon, gewoon prima. Ja, gewoon prima in principe. Ja, ik een Force India fan, ik weet ook niet waarom. Maar ja, ja, hoort erbij. Ja. Conclusie: de snelheid bij de Red Bulls zit er dus enigszins weer in. Ja. Webber stond ook hoog bovenaan. Uh, de Lotus, gaan een keertje wat minder. Dat Is ook een verrassing voor dit seizoen. En we gaan kijken wat uh, Perez uh, kan doen met dit nog steeds zoekende team van Zauber En we hebben een tevreden Nederlander. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren dit weekend tijdens de kwalificatie morgenochtend en de race op zondagochtend vroeg. En dankjewel voor het Formule 1 praatje. En we gaan zo ik heel snel overschakelen naar Piet Peldersma, want die hangt bijna aan de telefoon. We gaan heel even luisteren naar de killers, of ja, naar de killers met Human. Want dat zijn natuurlijk allemaal mensen. Of zijn we nou uh, dansums? Dancers. Dancers. Dit zijn van die poppetjes. Zijn dat poppetjes? Ja, van die poppetjes aan een uh, houtje. Ja. Hoort het hier op Radio CFM, het FM? het zie ik het in. 106.9 FM. Tobi, Niels, Tim en Kirim. call came down the See you. A piece. You be my Mona Lisa, and I smile. So oh. pack your bags, real good, baby, 'cause you'll be gone for a while. Je hoorde zo so good van B.O.B. ja, eh? oh, hij was so good, de nummer was so good. Komt er. Het momentje staat voor de deur. Is staat voor de, de deur. Zo. Gaan we beginnen meteen, jou ja, hoor. Hey, dus toen ik je zag van Guus Mijls, stress kamer in de Kamerling, en we ja, gaan we gaan meezingen. We zingen. gaan we meezingen. Dat is heel zielig. Want God, ik, ik dacht denk nooit aan morgen. Vandaag was lang van genoeg. Totdat ik, ik jou, jou zie. En ik, ik dacht de ineens de aan de morgen vroeg Niet niet van de liefde, jongens Voor oh, mij was er geen kom, vrouw pijn ding <lacht> zal we eens wat harder, harder, ik hoor het niet Want oh, oh. je hebt niet in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je oh. ook niet weten ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien yeah, niet eens gezien. Nee, ik kon niemand lachen. Ik was toen niet in staat. Nu ben ik dag en nacht een hond omdat ik weet dat jij bestaat Jongens, de mensen vinden dit helemaal leuk Ik zeg wel het dit... binnen Dit vinden wij leuk Dit vinden wij leuk <lacht> dit, oh, dit is ons momentje, oké, okay, oké okay, maar... Kom, hij komt bijna Ik, ga... ik... zelfs een vluiten oh, Bij het refrein, hè? Ik ga en los, ik zweer. Ik, op ik Echt. ik Je zwiert. Je hebt niets in de gaten Wat je allemaal met me doet Dat kun je ook niet weten want ik, ik heb je, je pas maar één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien. Oké, okay, er komt, er, er, komt er, er komt, er Maar er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, ten ander. En sinds die ene nat, Jongens, we gaan niet het hele over. Telefoon! Oh, Piet! Piet! Piet! Piet! Piet! Piet! Stop. Piet! Stop. Oh, Piet! Stop. Oh, Piet! Stop. Oh, Piet! Piet! Piet! Ja, oh, oh, Piet! Piet. Hallo? Met San Carriere's. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Nee. Hallo? Met Krim? Spreek ik met Piet, alles Ja, Nee, spreek ik met Piet, alles maar. gelukt! Goedenavond, Piet! Piet, je bent al op de radio. Ja, dat heb ik door dat ik op een radio. Ben. <laughs> Midden in een mezing momentje gaat de telefoon op een dat is en we zijn er. moment, ja. Piet, Goedemiddag. Goedenavond. Goede, goede um, avond. En wat een weer is het, hè? Ja, geweldig, hè? Nou, dat is lang niet overal zo in Nederland. Want oh. een groot deel van Nederland heeft Bayern. Echt? En, um, Ja, het is nu. Uh, het is bij ons en bij jullie fantastisch weer. Wij, wij hebben zelfs de Erko aan hier. Ja, zo warm is het. Maar dat, dat komt ook omdat wij heel hard staan te zingen, hoor. En, en ontzettend te zweten. Ja, dat dacht ik al. Maar in ieder geval, um, het is helemaal weer. Blijft het ook zo? Ja, het blijft wel een beetje zo. Morgenochtend is er wel wat meer bewolking, daarna komt de zon weer. Ja. En, uh, en morgen een lekkere dag, 12 graden, niet al te veel wind. Kijk, dat is mooi, dat we en hebben. zondag misschien een buitje. Ja. En dat is het dan ook, en, en, uh, en als we kijken naar het beeld van uh, volgende week, dan is maandag ja. nog goed. Maar daarna wordt het toch echt uh, slecht hoor, dan gaan we toch richting eh uh, herfstachtig weer typen. En dan uh, bijvoorbeeld uh, over twee weken, kun je dat al vooruit? Kijk, ja, dan kan al vooruit, kijk toch twee weken. Over twee weken bijvoorbeeld examenstunten, is het dan mooi weer? Nou, ik denk dat het uh, over twee weken ook nog weer is. Oh, dat is zo ja, mooi. Ja. Piet. Piet, wat ik me afvroeg, jij bent iedere dag... Zie ik jou dan met uh, Piets Weerbericht, zie ik jou iedereen weer, iedere keer weer op een andere locatie. Hoe, ja. Hoeveel uur per, per week zit jij nou in zo'n auto? Ja, dat heb ik al nooit uitgerekend, maar het uh, schijnt allemaal uh, wel een aantal uren te zijn. We rijden ongeveer 100.000 km per jaar. Jeetje, zo! En, en wie ja. betaalt de benzine? Nou, die zullen we zelf maar moeten betalen toch. <laughs> maar je gaat ook gewoon met je eigen auto gaan? Dat is gewoon de, de auto die, ja. Zo. Ja. Hij maakt een grapje hoor, hij heeft gewoon verrijdbare decors. <laughs> dat zeg ik, ja, ja, ja, ja. Dat nee, zou nee. mooi zijn, verrijdbare decors. Dat is oh, nou, alles achter een green screen. Ja. Maar je ziet wel heel Nederland. Ja, dat is waar. We zien heel Nederland. Vanavond gaan we het water op in Langmeer. Eh, wat is nou het gekste plek waar je ooit bent geweest? Ja, dat zou ik zo niet weten. Ik heb van alles en eh, nog wat gedaan. Dus ik, ik moet daar eens heel, heel goed over nadenken. Dat tikken we in de volgende uitzending eens even op. Ja, dat is ook dat is een Dat is idee. Ga ik even nadenken wat het meeste, Ja, de ja, meest raar Ja. Of een aparte plek geweest is. Ja, dat is wat wel. We uh, wat is nou jouw, jouw favoriete nummer? Weet je dat wel? Uh, ja, zoveel zo favoriete nummers. Hebben jullie wat bedacht dan? Eh. Uh, nou, ik denk dat ik wel een beetje een jazzman ben. Of ja, een jazzman ben. Nee, nee, nee, nee. Ik Niet. ben echt top 40 man. Top 40, nou. Nou, kijk, dan zie je hier uit. perfect. We hebben echt alleen maar top 40 nummers hier eigenlijk. Nou, daarom. Ja, um, uh, dan nog even terug over het weer, um, ah, hoe kan dat nou dat het de ene week, want dat vraag ik me echt af, de ene week is het echt heel erg koud en nu, nu is het weer echt lekker. En ik word er zelf best wel verkouden van. Nou ja, het is ook zo, maar het komt gewoon omdat het voorjaar is. En dan heb je de ene keer de noordelijke stroming met koudere lucht, zoals zondag en de komende nachten. En de andere keer heb je weer wat wat lucht van de kant op vanuit het zuiden en dat is gewoon het punt. Oké, okay, dus het hangt gewoon van de stroming af. En hoe ja. dichter je naar, uh, naar de zomer toe komt, hoe zuidelijker de stroming wordt. Nou ja, nee, hoe meer warmte in heel Europa komt te liggen. Ja. Ah, Oké. Okay. Maar uh, jij, jij bent ook toch weer wetenschapper, of niet? Nee, nou ja, ik ben gewoon weerman, hè? Ja, maar uh, jij weet ook veel van de klimatologie. Of... Ja, ja, ja, ja. Is het nou echt zo erg over de, de opwarming van de aarde? Ja, denk ik wel. Al. Als je kijkt naar de top 10 van de warmste zomers, zitten zeven, zomers na, nee, zeven warmste zomers na 1990. Al ja. vanaf 1990, terwijl je rekent vanaf 1901. Ja. Met andere woorden, het is aardig opgewarmd sinds S de negentiger jaren. <coughs> dus, maar ja, voor ons is het alweer weer goed, maar aan de andere kant ook weer niet. Ja, door, En ik ben ook blij dat april uh, zich een beetje normaal gedraagt. Maar de meer kansen hebben we op een. Uh, nou, toch, uh, de zomer. Ik ga ook uit van een goede zomer. Maar daar gaan we het ook nog eens een keer over hebben. Ja, dat is goed. goed, is goed, goed. Piet, mag ik u, u hartelijk bedanken voor het in ieder geval oh, cool. terugbellen? Want ja. we hadden hier een verschrikkelijk amazing moment waar ik totaal <laughs> niet van instemde. En uh, jongens vonden het hier heel leuk. Maar gelukkig belde u terug oh. en heeft u ons uh, met een fijn weerbericht onderbroken. Dus dank ja, u wel daarvoor. Maar we gaan nu gewoon weer verder hoor met Mezing. Oh, god zes. Nee, dat gaat niet Jongens, dankjewel. Fijn weekend. Ja. Tot ziens. Ja. Hoi. Dag. Hoi. Oké, okay, dan gaan wij luisteren naar Who I Am met The Hardest Ever. Met Ken. En ja, geen de harde harde. Meer, hoor. Geen Filsmeeuwers. Geen Filsmeeuwers. Komt goed, goed. You can go high Heart like hard, like liquid swords, harder than worldwide stadium tours. I am the future, DeLorean doors. Will he survive? Never deceased. I don't think I'm ever gonna rest in peace. I'ma kill a game, leave the rest in pieces. Now everybody want my rest of peace. Tell a jealous chicken out. I know what the beef is. I'm just making money for my grandkids' nieces. I'ma work hard, that's my thesis. 40 yard dashing, screeching. Uh. Part of me, ma'am. I'ma go dumb. Mm -hmm. Smart, I am. I'm complicated. Mm -hmm. Hard, I am. I end the beginning and start it again. You can go hide you can go home. You can go hide. a demon, I'ma call Jesus, you can get a curse, you can get a cross, you can go to work, or you can be the boss, I'ma be the owner, like Jerry Joneser, you can go harder, you can go homer, I'ma make a beat to put the people in a coma, you can be a geek, or be a rolling stoner. Uh. I woke up in the morning, hard like morning wood in the morning. Woke up thinking about microphone and E.T. on the microphone, the homeland. Uh. I'm way out like NASA. I'm way over here, I don't pass you. I get stacks of cash, you get cashews. I go hard. Statues. Uh. You can go harder, you can go home. You can go harder, you can go home. A little harder, give it to you, a little harder. This is It's hard. hard. Are, man. Um, en als het goed is, hangt de andere, ik doe steeds verkeerde. Mark, goedemiddag. goedemiddag. Je hangt aan de telefoon, hè. Ja, we hebben even een interviewblok van, uh, van ongeveer uh, 35 minuten op dit moment. Met heel af en toe een nummertje. We hebben de druk. Ja, we hadden net nog Piet. Echt, twee minuten geleden hing Piet op. Ja, nou, dat dus, kan gebeuren, hè. Soms ja. heb ik dat allemaal. Ja, het aan. is gewoon leuk ook, eigenlijk. Um, ja. De bekerfinale finale we dan meteen met de deur in huis. Wat was dat een, uh, ja, jammere vertoning, eigenlijk, als ik eerlijk ben? Ja, nee, nou ja, het is week uh, toch de week van de wedstrijden waar je, je op verheugt en die dan niet uh, uit, uh, waar er dan niet uitkomt wat je eigenlijk allemaal hoopt. Dat hadden we met hier de VNA. Ja. Ja. Tenminste, ja, er zitten een paar scene dus daar weet ik. Maar dan, je hoopt toch op meer dan dat. Er is <laughs> eentje, eentje weg, finale ja, was hetzelfde. Ik bedoel dat je hoopt toch uh, van voor uh, op een, van een mooie finale. Er was heel veel sfeer natuurlijk. Dat was allemaal fantastisch. Ja. Nou, het was uh, niet echt een wedstrijd, het was heel eenvoudig, hoe PSV won. Ja. Mm -hmm. Dat is nooit leuk eigenlijk in de finale. Ja want, het, je zei er heel veel aljaxide zit hier. zit er nog maar eentje, na ja, twee. eentje? Ja nee. want de andere Niels is, is weg, is getopt. Oh. Dus we hebben, nu, we hebben nu een andere Niels. Ja, dat ben ik. Dat is de okay, Ja, ja we hebben er allemaal, Niels die vervangt zich af en toe. ja En dan, dan heb je een andere Niels, en dan weer een andere. Ja, maar goed, um, Dat tussendoor en... even, moest gewoon. Um, de competitie was ook wel weer perfect ja, als ze het toch over Ajax hebben, was het een hele mooie competitie? Nee, ik heb, ik heb nog iets, oh. iets, wat is er nou met die drie smertens gebeurd? Wat is er mee gebeurd? Wat is een tand of zo? Ja, meerdere tanden zelfs. Twee tanden die wat waren afgebroken. In de botsing met de keeper. Ja, dat, dat was wel Dat was in ieder geval het teken dat de PSV ervoor ging. Ja, ja met linkse tanden erin zitten. Als je nog niet hebt. Dat gevoel eigenlijk bij PSV, zoals bijvoorbeeld tegen RKC later in die week. Ten koste van alles om we een website willen winnen. Ja. Ja, dat, uh, en dat, dus ja, het is natuurlijk heel vervelend. Uh, je, je hebt er boord nog wel even last van. Maar ik vond het in ieder geval wel, dat vond ik daardoor nog wel een. Uh, een mooi, een, echt een mooi doelpunt. Zeker. Juist die absoluut wil om die bal erin te krijgen. Het is een beetje een soort met van Huntelaartje, wat die uh, tegen Engeland ja, deed. Ja, precies. Ja, ja, ja. Hij ging Gewoon een tandje harder. Maar um, voor de rest, uh, Ajax deed het heel goed dit weekend. Ja, nee, dit maar, weekend nee. deze competitie ronde. Ja, de, ja, nee, precies. We afgelopen woensdag speelden we de, de hele top 6 en Ajax was het enige was het enige te winnen. Ja. Ze zijn niet al kampioen, maar het wordt heel moeilijk ja. voor de voor de rest, zeker ook. Ja, ik ga er dat de komende twee wedstrijden wint, thuis van de Graas van de Groningen. Maar, en dan heb je... Ja, vertel. Nou, durf jij nu al te zeggen zonder te veranderen in de komende weken? <laughs> zeg maar, ja, wie de kampioen wordt? Hij heeft nu vijf keer op een heet verliest, dan verander ik op een gegeven moment wel, maar nee. Ja. En, nee, het, maar jij denkt nog steeds waarvan, dat het echt onvoorspelbaar is? Ja. ja, ja nou, nou, Ja, is onvoorspelbaar, want het kan altijd... ik stel nu thuis tegen de Graas van de Groningen, dat horen ze echt allebei... Uh, te winnen, het moet heel raar zijn, zeker gezien de vorm ook, mm -hmm. met name bijvoorbeeld van Groningen zou het heel raar zijn als Ajax die niet winnen hebben ze zes punten AZ heeft bijvoorbeeld een lastige programma die spelen uit de PSV ja. ik verwacht dat na die komende twee ronden, dat het gat, dat nu drie punten is met de nummer twee, dan vijf of zes punten is met de nummer twee, en dan moet Ajax er weer uit naar Twente, zeker. maar al verliezen ze daar dan maar nog het. staan ze bovenaan dus ik, ja, het moet, er moeten er gewoon moet, er moet echt verrassingen plaats gaan vinden ik wil Ajax er nog en zelfs al al gaat Ajax uh, onderuit uh, de aankomende weken, dan hebben ze alsnog genoeg voorsprong. Inderdaad. Ja, nee, oké, okay, maar dan moeten ze nog naar Twente en Vitesse. Dus het gaat wel om echt om dat ze die, die, die, mm -hmm. die, die drie thuiswedstrijden ja. winnen. Uh, en dan normaal gesproken, als ze die drie winnen, uh, dan zijn ze er eigenlijk al voor. Ja, en uh, het ideaal scenario zou, zou natuurlijk zijn dat PSV wint van AZ. Want dan, uh, en Ajax wint natuurlijk, dan, dan heb ja, je mij, een vast Voor de competitie is het ideaal scenario dat in ieder geval de Ajax de welpunten laat liggen. Maar dan wordt het weer iets spannender, maar... Uh, ja, dan heeft de neutrale kijker ook nog in, wat. voor Ajax is het ideaal scenario inderdaad dat PSV wint van AZ of een gelijkspel. Mm -hmm. En dan is het gat dus uh, al vijf punten met de nummer twee. Ja, goed. Dan, nou, dan, dan is het normaal gesproken helemaal klaar. Nou weet ik toevallig dat iemand bij Ajax-HGV aanwezig was. Ja, bedoel ik. Heb je genoten? Zou je tweede helft, ah, ja. hè? Nee, ik heb niet genoten in de zin, het was geen wedstrijd. Dus dan geniet je er in ieder geval. Maar ik vond wel dat Ajax het echt goed deed... Uh, in, want je hoort zo vaak trainers zeggen ja, dat was wel moeilijk, nee, je speelt tegen 10 man dat is altijd moeilijker, ja. want doen ze een stapje ja. harder en je moet het maar goed uit in te spelen ja, dat heeft Ajax natuurlijk wel perfect gedaan ze speelden vanaf de eerste minuut goed en ook na, die, bijvoorbeeld na de 2-0 ze zijn ze op dezelfde goede manier doorgegaan en pas in de tweede helft kwam er iets van nonchalance in een beetje zelfzuchtigheid af en toe en ja. ja, goed, dan dus stond het al 4-0, dan kan dat dus dat, dat heeft Ajax het inderdaad echt goed uitgespeeld af en toe ook echt schitterende combinaties ja, precies. Nou, je zag dat het met name Eriksen en de Jong elkaar het uh, goed wisten te vinden. Ja, uh, wie... Hij zat hier die uh, ja, je, die goed speelde, sprake... moedigde die, ja. die er nog heel erg sterk inviel. Ja. Dus, uh, uh, uh, uh, wie... Jansen, Theo Jansen niet te vergeten, die worden ook steeds, uh, die wordt... ook die... steeds beter. Die is terug gaan komen. Ja, ja, ja. Voor ja, hem is het zonder uh, dat het seizoen tegen zijn einde loopt. begint ja, warm te worden. Ja, maar ja, goed, als hij nu nog uh, vijf wedstrijden echt uh, staat en de, de goede dingen laat zien. Voor de kampioen. Ja, <laughs> ja, dat vraag ik me af. Nou, goed, Stroomman is nu geblesseerd, maar... En ik, denk het niet niet voor jou, ik denk het haast niet voor Jans. Denk je dat uh, Boerichter en Sichterson nog enig verschil gaan maken in, uh, in Ajax? Ja, boerichter wel, zeker ook omdat die vleugelpositie toch wat zwak bezet blijft. met Soudemani die weg is, uh, Bidis die geblesseerd is. Dan heb je Ewisilio en nou, hij zat die nog. Er zijn geen vleugelspelen. Maar het maar allemaal wat. Ik denk, daar, daar ligt zeker nog ruimte voor, uh, voor boerichter. Ik ben benieuwd, stel dat ik zo opstelt, wat heel logisch zou zijn, want het is een hele goede spits. Dan moet er iemand uit en ik ben, zou wel heel benieuwd zijn wie die uh, eruit haalt. Dan zou De Jong terug moeten naar het middenveld, in principe. Maar nou ja, Dan heb je Eriksen, Anita en Jansen, die ook alle drie heel goed spelen. Anita, denk je dan? Ja, maar ja, dat is controleur, hè? Ik controleur. Anita er nu niet uit halen, maar nee. de, die speelt echt heel goed en is voor de balans heel belangrijk. Uh, en dan heb je de middenveld met Jansen, Eriksen en De Jong. Wat misschien in sommige thuiswedstrijden wel kan, maar bijvoorbeeld uit bij Twente... Dus en dat net even taal, Ik je dat, dat ook echt goed doen, dus dat vind ik wel een serieuze kandidaat trouwens voor het Nederlands elftal voor het EK. Dus ik ben benieuwd, of, wie, wie moet er dan uit, uh, wie zou dit moment eruit halen om Zichterson een plekje te geven? Ja. Ja. Dat, dat kan wel eens een probleem worden voor, uh, voor hem, maar goed, misschien is het wel logisch dat Zichterson zich toch gewoon echt vooral op het volgende seizoen moet richten. Ja, um, ja tot slot, wat, wat is nou echt uh, wat denk je dat de verrassing gaat worden dit seizoen nog? Ik denk zij ja, ik ben komend weer in de Heracles RKC. RKC heeft nog wel een programma waarbij je het gevoel hebt van, nou, daar kunnen we nog wel punten pakken. Tegen Utrecht thuis, NSC uit, mm -hmm. Roda thuis en NAC uit. Dat is niet zo moeilijk. Nou, bijvoorbeeld die thuis, zijn tegen Utrecht en Roda. Nou, kan je, die kunnen ze zomaar winnen in de vorm waarin ze nu zitten. Pak je uit, her en der nog een paar puntjes, nou, dan, doe je, dan zitten ze zo in de play-offs. En vanavond, hè, Solle? Ja, Solle wordt kamp, tenminste, ja, denk ik haast wel dat die kampioen worden tegen... Uh, Eindhoven vandaag. Nou, dat, dat, dat gun je ze ook wel, gewoon klaar. Club. En die, natuurlijk dat ze vorig seizoen toch, toch op een vrij zure manier ernaast hebben gegrepen, ja. zou het wel heel erg stuur worden als dat nog een keer gebeurt. Maar ik ben die, die, die strijd om de play-offs, dat blijft toch wel uh, interessant. interessant. Want Herakles is daar ook nog niet voor uitgeschakeld. NEC doet het opeens goed. Ja. Als Groningen nog een paar keer wint, komen die er misschien weer bij. Dus uh, ik. Ja, daar, daar zou ik echt nog geen geld op durven te zetten. En ook is tijd om de tweede plaats. Want mm -hmm. ik verwacht nog dat het kampioen wordt. Maar wie de tweede wordt, daar durf ik niet al te veel geld op te zetten. Want ik zie bijvoorbeeld dat PC daar nog uiteindelijk alweer om meedoet. Zeker ja. als ze de komende winnen van AZ. Heerlijk, als je en helaas. Nou, nah, helaas. Jan, als je luistert, is het niet zo bloed. Maar. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar, nee. Maar dat is ook wel weer waar. Want als PC naar nou tweede wordt, dan heb je weer een plekje minder in de playoffs. Maar goed, ik bedoel, AZ Twente. Feyenoord doet er ook wel van mee. Gere ja. kan ook nog tweede zeker. worden. Dus de kans is. Op dit moment misschien wel groter dat TC geen tweede wordt. dan dat ze wel tweede worden. Maar ze gaan Socio-Europa en Feyenoord waarschijnlijk dus ook. Ja, nou ja. Maar dat is dus het zure. Uh, het kan zomaar zijn dat bijvoorbeeld Herenveen en Feyenoord clubs moeten gaan spelen. <laughs> en dat doen ze dan bijvoorbeeld met Vitesse en. Uh, nou, laat zeggen RC. Ja, nou, dan heeft Vitesse bijvoorbeeld de vorm van de, de, vorm van de dag. Die schakelen de, de twee uit. Ja. En dan, dan schrijven allebei Herenveen en Feyenoord gewoon naast Europees voetbal. Dat is echt een heel reëel scenario. Ja. En daardoor wordt de slotfase voor de competitie, denk ik, iets minder spannend wat betreft de titel. Maar Europees voetbal, degradatie, met de Graafschap en Excelsior, play-offs, ja, wordt, uh, het blijft spannend gelukkig. Ja, en waar kunnen we het allemaal zien bij? Eredivisie live. Natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk ook weer naar kijken, dat, ah, het hele aankomende natuurlijk. Vanavond, geen wedstrijd toch in de, in de Eredivisie? De nee, nee, nee, het is allemaal vanwege de midweekse ronde, ja. is het is allemaal morgen en zondag. Maar het zou dus voor het Nederlandse voetbal in principe het best zijn als PSV kampioen wordt? Want dan heb je een extra plekje voor de, de, de Europa League. Of tweede woord, zeg maar. Of twee. Nee, nee, nou, nee. Dat, ja. maakt, dat, maakt, dat maakt niet uit. Voor het Nederlands voetbal. Ach, ja, het maakt mij niet heel veel uit of Eerlijk les Europa ingaat of niet. Die gun ik het ook wel, hoor. <laughs> maar uh, het zou, denk ik wel, ik zou het les voetbal gunnen dat ze we weer de play-offs maar weer Europa ingaan. Want ik vind ja. als, je verlies, als verliezend bekerfinalist vind ik het toch raar op een of andere manier. Ik vind wel dat je iets moet winnen om Europa in te gaan. En een finale verlies om dan een Europees ticket te krijgen. Dat vind ik toch merkwaardig. Wordt wel leuk trouwens maar Hij he? mag Heracles Europa in. Maar dan moeten ze het via de playoffs doen. Straks, straks heb je RC, Heracles en Excelsior in Europa. Ja. Excelsior? <laughs> ja, Excelsior? Ja, Excelsior staat ja. bovenaan de fairplay. Ja, <laughs> ja. ja dat kan <laughs> allemaal joh. Die, die mensen weten wie, die komen dan inderdaad op Boudestein. Dat is toch fantastisch. Ge net, of zo. Die, die Portugese weet niet, we weten niet wat ze meemaken. Boudestein. Nou, het, ja. zou, het, zou, het, zou wel, het zou wel lachen zijn toch. Maar goed, uh, hartelijk bedankt voor het interview weer. En uh, graag tot snel. Ja, tot, tot in de kort. Ja, gaan wij luisteren naar Midnight City van M83. Hier op Radio FM. Heb ik niet. heb ik niets. Wat dan? Ik heb geen H&M, Angela. Leuk dat je het zelf zo leuk vindt, Angela. Want ik vind het helemaal niet leuk. Maar nee, ik draai ja, nee. je, Dat zeggen alle luisteraars. Die worden, ik heb laatst een boze brief gehad van iemand. Die zei, ik wil Angela. Waarop ik zeg, ik kan er alleen maar draaien. <laughs> slechte grappen, Ik hou van slechte grappen. Heb je een lamme microfoon? Ik heb echt een verschrikkelijke microfoon. Dat komt door Toby. Zo, so, kijk, nu nee, doet dit kijk, weer. Ja. Um, het is alweer bijna 5 voor 7. Ah, het is 10, over 10 voor 7, maar goed. Uh, dat betekent dat we bijna alweer doorheen zijn. Wat erg nou, hè? En wat een blok hadden we net achter elkaar. Zo, so, nee, ja! Misschien kunnen we nog een keer gaan zingen. Nee, mm. hij ah, staat er nog wel, trouwens. Gaan het niet doen. Nee, ik kan niet. Oh, is ik vrees af, dat je dan geen, uh, geen luisteraars meer hebt. We hadden laatst hadden we Robbie Williams Hadden we met Let Me Entertain You. Ja, dat kan ja. wel. Dat ging nog, en maar... En Viva La Vida hadden we. Viva La vida. Maar maakt kan ik allemaal ook wel zingen En Guus, Meeuwes. Guus Meeuwes. ja dat is jammer Ik ga altijd naar Guus Meeuwens, hè 8 juni Je lijkt wel gek In Eindhoven Lekker verweer Eindhoven die gekste Groot zachte G Ja hmm. Nou, zo groot ben ik niet, hoor Valt wel mee Over zachte G? Ik heb nog een leuk grapje over zachte G Oh, komt-ie Komt-ie, hè? Ik heb een zachte G. Hoe noem je een Belgisch genotsplekje? G-spot Een zachte G-spot <laughs> <laughs> oh -oh. Ik vind hem wel leuk Oh, in deze trant, hoe noem je een, of hoe laat een Belgische vis verdrinken? Ah, oh, ik verklap het. <laughs> <laughs> oh, ik zeg het nog tegen mezelf niet. Nou. Ja, nou, ga. Nee, hoe, hoe maakt een Belgische vis dood? Hij laat hem verdrinken. Dat was de grap, maar ik, hem. Ah, beetje jammer. Ja. Gaan we nog een grap doen of niet? Ik heb er nog eentje klaarstaan. Als jij nog eentje hebt, dan mag jij ja, nog Ja, we gaan er nog eentje klaarstaan ook. Hoe noem je een vechtende lesbienne? Ja, dat is een goede. Een vechtende lesbienne. Eh, uh, een. Um, kapot? Stampot. <laughs> oh, Stamppot. Hoe noem je een. Noem je een uh, vechtende homo? Oh. Uh, Stampnicht? Nee, een gay one fighter. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan hiermee uh, stoppen. Al is het volgende mekend, stop me. Maar goed, uh, dat is eh. Uh, <laughs> Every Jack and. and en rest. We worden weer een rado oh, is van het 6.9 van M. Het gedaan Het nieuws. Tobi en Kim. I'm Tim, no See, see, went away for a while, she gave my love away, and I really shouldn't blame her, but now, that is a stranger. gebeurt nou ja, omdat je goed zingt, denk ik. Maar goed, het is uh, nog 15 seconden, en dan zijn we weer weg. Uh, een heel fijn weekend, zeg ik. Ja, ja absoluut. Fijn weekend, uh, geniet van de zon, uh, ga lekker wat nu in je weekend, yeah. yeah. Zoiets? Nou, zoiets. <laughs> en doe gewoon je dedication to your ex. Dat is gewoon altijd goed. Ja. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.